Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en In sikker zit jij op die strijd. Je gaat onze bioscoop en ook... Je gaat en Dan maak alweer En jij beleefd het. Het van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, het weekend in. go wrong. Now I'm broken, I got money on my mind, yeah Money on my mind. Wat een plaat mind. we gaan meteen door met de weekendhit van vandaag. En die is in al dan 30 seconds, to Mars. ze zijn weer helemaal terug. En ze hebben het nummer maak: het heet Up in the Air. Ga je nu naar luisteren, en eh, ik zal je radio wat harder zetten. Dag Tomas, ze zijn weer helemaal terug. Up in the air is een nieuwe nummer. En is nu de weekend hit. In het weekend, in. Gaan we meteen door met het I'm in love van Ola. Tuesday stole my heart on Monday She had me deep on Tuesday Shot me up on Wednesday Wish I was not wish I was not Did I? to domesticate you but you're in Tell your ass too. swag on him even when you're dressed casual. I mean, it's almost unbearable. Been a hundred years not dealt with that. Pull a faucet, let you uh -uh. pay me back. Nothing like your leg, I He too square for you. He don't smack that as I pull your hair like So I just watch and wait for you to salute you did the like Not many women get a it, at I'm a nice guy, but don't get a few at 起头来<音樂> Line, sorry. Oh, wat een lekker liedje is dat, hè? Nummer 1 in de top 40 op dit moment. Van Pharrell. Echt genieten. Als je het aan mij vraagt, is dit nou echt genieten? Een plaat waarvan je denkt: van ja, nou, daar hebben we wel wat aan. En inderdaad, daar hebben we wat aan. Um, dan heb je ook een nieuwe plaat van uh, Miss Montreal en Nielsen. Daar ga ik even naar luisteren. Lekker zomer zit je. Het heet hoe? En hoe stop die na zijn gekomen? Ik heb geen idee. Echt geen idee. Het heet hoe? zag ik je lopen en ik dacht ooh ik was meteen ondersteboven en jij jongen ooh oe, ooh en we liepen samen verder en ik dacht ooh zo vaai ik zo, goed, oe, oe, Bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe Hoe zijn we hier beland?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 Ik do. niet doe, hoe zijn we hier belang?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 Ik weet niet hoe, dit was ook een liedje met hoe. We gaan meteen door met uh, Psy en zijn Gentleman. Ik vind het zelf echt een heel slecht nummer, maar ja, mensen willen het horen, dus dan draai ik het maar. Het is echt heel slecht. Gentlemen! I'm a, my father gentleman I'm a, I'm a, I'm a, I'm a My father gentleman I'm a, I'm a, I'm a, I'm gentleman Gonna make you play, gonna make you play, you know Matofado toch, vader, gentleman. I'm, a. I'm, a. I'm a. Mato fado gentleman. Gentleman. gentleman van PSY. En, weet ik wat hij nou zingt? Ik heb het even snel opgezocht. Hij zingt, I'm a mother, father, gentleman. Dus, hij is een moeder en een vader en een gentleman. Oh, okay. Zij weet niet wat is. Um, heb jij de nieuwe Armin's van Bureau gehoord? De, ja. Yeah. Yeah. This is what it feels like. This is what it feels like. Die, ja, wat een flat is dat zeggen. Huh? Dat is wel een lekker plaat, hè? Ik vind het een lekker plaatje, absoluut. Ga, zullen we hem gewoon even draaien? Ja, ik ga straks uh, ga ik de WMW-remix draaien. Van dit nummer? Ja. Ah, ik ben benieuwd. En ja, je hoort het al, want hij is in de studio, de enige echte VJ. Zijn we in de nou... building. <laughs> Oké, <Okay. laughs> weet je dat ook. We zijn erachter gekomen na twee weken, twee weken terug, dat hij vj ja, deed. we hadden eigenlijk uh, afgesproken dat hij dus in de building zou draaien, nadat hij dat had gezet, gezegd. Maar dat doet hij natuurlijk weer niet. Nee. Ik bedoel... Nee, ik ben, ik blijf en ben en blijf eigenwijs, dat weet je toch? Ja, nee, dat weet ik. Zo, we maar gaan luisteren naar armen van buren. Ja, doe En uh, this is what it feels like. Now, this is what it feels like. Hij komt er zelf af, Armen van Buren. En uh, we gaan meteen door met iets heel raars. Nou, ah, helemaal niet raar, maar we gaan even naar de hit, dan het liedje van Pepijn uh, DJ Pepper luisteren van vorige week. Want toen was uh, onze grote vriend VJ er nog niet. En hij heeft dus voor deze week ook alweer een nieuw nummer gemaakt. Vorige week was het de Koninklijk Nummer, het gaan ze wel een mooi bruggetje Want uh, Had je nog gezien van Armen van Buren? Dat hij uh, dat handje geschudden met. Uh... Ja, met, uh, met de Koning. Ja. Ja, dat is, het zal je tot, stel, hè? stel eventjes, over uh, 33 jaar mm -hmm. dan is Armin van Buren natuurlijk uh, bejaard. Die is dan mm -hmm. redelijk oud, 66, mm -hmm. Dan zie ik hem niet voor Amalia voor de nieuwe koningin draaien. Misschien wel. Zullen, zullen wij vast een brief schrijven of zo naar, naar de koning? Van, of, of, naar Amalia, die is toch 9 jaar, dus die zegt toch wel ja. Die zegt op alles ja. Uh, maar dat wij uh, graag. Uh... Ja, maar dan ben ik 50, hè? Jij bent over 33 jaar 50. <laughs> ja. Echt? <laughs> ja. Ben je dan al zo oud? Ja, dan ben ik 50. Ja, dat, dat, ja nou, dat wordt hem ook niet, hè? Dat wordt hem niet, hè. Uh, nee. Ah, dat is wel een probleempje, dit. Ik ja, maar... vond dat het zo'n goed idee. Ja. Maar ja, dan goed. moeten we naar Engeland of zo. Die, ik zal, uh, die uh, koningin is ook wel dood zijn binnenkort. Elisabeth heet ze, toch? Of zo. Ja, niet behoorlijk oud. Ja, dan moeten we maar naar haar een brief schrijven. Ja. Dat uh, Prins Charles, maar die is ook al oud, weet je. Die, die houdt, denk ik, die, die is meer van de klassieke muziek. Ja. Oh. Of jij moet iets klassieks hebben in je repertoire. Ja, dacht, daar ga ik wel iets op verzinnen. Dan. Oké, okay, dan gaan we gewoon een brief schrijven en dan gaan we naar Engeland. Gaan we daar op het uh, feestje. En dan komt, komt Charles en uh, Camille heet, volgens mij zijn vrouw komt even een handje schudden. Ah, oh, oké. Okay. Ja, nee. Goed. Komt goed. Zullen we gaan luisteren naar Berta 38. Ja, ik weet niet hoe die het heeft verzonnen hoor. DJ Pepper, Berta 38. Nee, doe maar niet. De komende acht minuten zijn voor hem. Jawel, hij, hij, is, hij is redelijk goed. Hij is redelijk. Oké, okay, nee, nee, nee. nee ik, ik, en dan zo in het tweede deel, dus uh, eigenlijk in het derde deel we hebben we dan uh, zijn nieuwe nummer. En natuurlijk onze eigen feature die uh, iedereen helemaal plat gaat draaien vandaag. Thank you. Okay. Bertha 38. 38 DJ Pepper, en de nieuwe DJ Pepper, die hoor je dan weer zo direct in het uh, derde uur. En niet alleen de nieuwe DJ Pepper hoor je dan, maar ook de nieuwe van... Zeg het maar zelf. Weem Half en de Beerman. Die hoor je dus ook in het derde ja. Dus heel veel nieuwe muziek, dat je denkt van wow, wat een nieuwe en muziek. Echte sneak previews hè. En nog Niemand heeft ze gehoord, nou, ja ik heb, ik heb hem al iets van 300 keer gehoord. Maar... Uh, op SoundCloud is het niet te vinden. Alleen op dit moment. Dit ene uur. Ja, het uh, is u, u gelooft toch niet? De studio staat vol met bewaking. Ja, ja, ja. Alleen maar voor deze preview, Dat je denkt van: Wow, zo erg, ja, zo erg is het. Kijk, kijk um, maar op de webcam. Wat zei je? Kijk maar op de webcam. Ja, nu loopt er weer wat beveiliging langs. Ja. Um, dus het is, uh, het, het is een goed beveiligde studio. En um, ja, weet je, het maakt ons eigenlijk ook allemaal niet uit. Want we houden toch overal van. Nou, Icona Pop. I love it. I got this Goeie naam, dip. En dan ben jij natuurlijk heel benieuwd naar wat voor weer het wordt. Nou, ik kan je vertellen, ik ga het heel kort houden. Het, het blijft echt heel mooi weer. En daar zijn we heel blij mee hier in de studio. Hoor maar. Yeah. Nou, dan weet je hoe blij we ermee zijn. Weet ik wel ook heel blij mee zijn dat Martin Solveig een nieuwe plaat heeft uitgepakt. Bracht. In dit henao. En dan gaan we nu naar luisteren. Dus hey nou van Martin Weet yeah. je, Onbedoeld een goede mix ervan gemaakt. Nou, ah, een beetje. beetje een beetje, klein beetje. Jij ja, hoort het niet, maar. Dit zijn De, de affiche staat ook nog aan. Dus zal ik even opnieuw beginnen? Ja. Hè? Soms gaat het wel eens mis. Hey nou van Martin Solveig. Alweer. Maar nu goed. van een die nog nooit een album werd uitgebracht. Hè? Ja, je zou het bijna niet geloven, maar Avicii is er een van. Hij brengt eigenlijk alleen maar singles uit, en, en waarom dat doet? Het? het is een van de rare dingen, want bijvoorbeeld... Hij heeft ook een paar aliassen zoals Tim Burke. En um, ja, dit is gewoon een, een apart trekje van uh, meneer Avicii. We gaan door met een nieuw nummer, als het goed is, en dat is Gamistry. En dat is van zijn eigen Eva Simons. Daar gaan we nu naar luisteren. Wat leuk zeg, om zo dingen aan te kondigen met zo'n eentonig iets, toch? My eyes gazing Simons, en wat is er goed zeggen, en dat is van Nederlands Bodem. Gaan we meteen door met de show tracken. en het laatste nummer van deze show, Slow Down uit het. En uh, meteen dan in de Mix To The Max. Ik hoop dat je al warm bent gedraaid in de laatste half uur van deze show. En uh, in de Mix To The Max zit bomvol vandaag, kunnen we wel zeggen.